Ik heb mijn uh, kuifje pyjama aan, mijn vlies ligt op. Ik heb dinosauruskoeken en een warme choco. Ik zal maar eens beginnen lezen in dat uh, boek van die verdwenen professor daar. Hè. This is the journal of Professor Kingsley Motombo, Doctor of Anthropology at the University of Cape Town, South Africa. Oei, het is in Engels. August 16. I have arrived in Belgium to study the eccentricities of small town life in a village called Gotterdam. The train ride here was exceptional a man with a guitar. He seems to perform a function in this town. Mistrust and spitefulness directed at any outsider in this village is truly staggering. To train his parrot to utter offensive racial slurs. September 2nd ik heb gesproken met een etnische walloon. Marrying hun cousins en zelfs... En mental retardation among newborns. Wat terrible trauma could this community have suffered to engender such extreme behavior? Oké, okay, dat is wel uh, genoeg voor vandaag. Ik ga maar wat slapen, denk ik. Want morgen is een grote dag. Ondertussen in de kerk, op het kerkplein van Gotterdam. Vader, ik moet toegeven, ik heb, uh, heb gezondigd. Ik heb de vrouw van mijn buurman begeerd. En in welke mate? Ja, toch wel uh, vrij stevig, vader. Oh, deug niet. Nog iets? Ik heb, uh, ik heb ook de neus van mijn buurman begeerd. Toch ja, wie niet? En ik heb mijn tanden niet geputst van de mug. Dan verdoem ik u, tot een eeuwigheid in de hel, ah! De hel waar het kwade voor eeuwig regeert, en kleine duiveltjes met mini-drietantjes u constant zullen borren in de onderste regionen. Hoi, uh, kan ik anders gewoon een afluit kopen van u, alstublieft? Geen probleem, dat is dan 700 frank alstublieft. Goedemorgen, Damnasius. Zo voor een zwavel. Als dat niet dokter Kaligaar is, wat wil jij van mij, ketter? Ik? Ik wil niets van jou. Integendeel, ik heb iets bij voor je. Nee, dank u. Wie weet waar het gezeten heeft. <lacht> Smeerlap, je weet dat die jonge Bavo terug is? Rotterdam Gonst ervan. Wat voor snoode plannen hebben jij en je clubje Samenzweders in gedachten voor die arme jongen? Wel, dat zijn nu eens exact jouw zaken niet, Damnasius, en dat kwam ik je dus vertellen. Hou je mooie neusje er maar buiten, of anders zou ik en mijn samenzweerders wel eens bepaalde gevoelige informatie over priester Damnasius vrij kunnen geven, gesnopen? Deze ronde is voor jou, Kalligaar, maar weet wie te dicht tegen de vlam komt? zou zich wel eens lelijk kunnen branden. Dank voor de biecht, vader. Goeiemorgen, jongeheer Bavo. Mooie dag, niet? Wauw. Die mens kent mijn naam ook al. Ik ben hier precies een beroemde reporter aan het worden. Net zoals Kuifje. Lekkere krab met gulden scharen. Kooks in voorraad. We hebben kooks in voorraad. Koop ze in. Witte hondjes te koop. schattige witte hondjes. Puppies. Witte hondjes. Hoe kwam die? prijzen. Oei, sorry. Mohoza!